Wat, shalom, broeders en zusters. Broeder Verdou vroeg mij en, uh, of ik iets wilde vertellen. Of me dat leuk leek. Nou, ik ben akkoord gegaan en zo doen de, sta ik hier vandaag. Ik heb vandaag eigenlijk best wel een, uh, ja, een, een heftig, serieus onderwerp. Namelijk de vervangingsleer. De meeste van jullie wel bekend. En, uh, nou ja, u gaat vandaag wat, uh, wat heftige dingen zien. En, uh, ik zal ook wel wat heftige uitspraken doen, maar uh, het is niet persoonlijk. Maar vandaag gaan we een, uh, onszelf, als christendom zijnde, even goed een spiegel voorhouden. Durft u het aan? Ja. Ja? Oké, okay. nou. Mijn, uh, de titel van mijn verhaaltje voor vandaag is... Vervang de vervangingsleer. Nou, en ik, ik stel voor dat we dat maar gelijk gaan doen. Dus kijk maar. Zie hey, je? Daar gaat hij. Weg met die vervangingsleer. Ik moet hem niet. Ik zal uitleggen waarom ik hem niet moet. Hoe is deze spreekbeurt? Ja, ik, ik noem het liever een spreekbeurt dan een preek. Want ik ben geen dominee of voorganger. Ze zei, ze zei al van ja. Je gaat wel voor vandaag, maar ik zeg, nee, ik ga niet voor. Ik volg, want ik ben de volgeling van Yeshua. Maar hoe is mijn verhaal vandaag opgebouwd? Eerst gaan we kijken hoe de vervangingsleer tot stand is gekomen. Nou, en dit gaan we in vogelvlucht doen, want uh, ja, 2000 jaar geschiedenis, dat kan ik niet in een uur kwijt. Dus we gaan er in een vogelvlucht doorheen. En daarna gaan we de vervangingsleer... Vervangen. Wat is de vervangingsleer? Ik heb een, uh, een definitie gevonden van uh, een van onze vaderlandse theologen. Ik hou niet zo van theologen, want uh, Theo liegt. Maar, uh, maar hij zegt: de vervangingsleer is de theologie, de visie, de leer, de bewuste of onbewuste gedachte dat de kerk van Christus de plaats van Israël in Gods. Helshandelen heeft overgenomen. Of om het even kort te zeggen... de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Dat is de vervangingsleer. Nou ja, en daaruit vloeit voort... dat veel meer dingen zijn vervangen. Zoals de Sabbat die we hadden. Zogenaamd na het kruis. Zondag. He? Voor het kruis was het nog... Yahweh is de enige. Yahweh is één... Na het kruis werd het, God is drie-enig. Nou, de kern is dus dat de kerk in de plaats is gekomen van Israël. Dat is in de notendop de vervangingsleer. U ziet hem al, de vogel waarmee we de vogelvlucht gaan maken. Laten we beginnen. Ik wil beginnen bij het Romeinse Rijk. Ja, u weet, in de tijd van Jezus leefden ze in het Romeinse Rijk onder Romeinse heerschappij. De kaart die u hier ziet, is het Romeinse Rijk geprojecteerd op moderne grenzen. Zoals u kunt zien is het een, rijk, een heel uitgestrekt Rijk van uh, ja, zeg maar in, in het noordwesten van Schotland... ...tot ja, in, in het oosten Iran en in het zuiden nou ja, grenzend tegen het hedendaagse Soudaan aan. Dus u snapt wel, in dat hele uitgestrekte Rijk heb je een veelvoud aan... Ja, aan, aan volkeren, landen, gebruiken, culturen, religies. En bovenal, veel afgoden. En in deze zee van heidendom, zo noem ik het maar even. Ligt daar, ik heb er maar een blokje en een pijltje bij gezet. Een landje. Israël. Het is wel de moderne grens van Israël, maar... Ongeveer in dat gebied was ook het Israël van de Jezus tijd. U ziet, Israël ligt dus in een zee van heidendom. Ik wil u aan iemand voorstellen. Dit is Israël. Israël is een vreemde eend in de bijt. Kijk, wij Romeinen, wij zijn een familie van volken. Maar Israël, die wil niet in de volken opgaan. Israël is anders. Kijk, en wij Romeinen... Hè? wij zijn natuurlijk veroveraars... Wij, wij zijn trots op het fysieke. We houden van... gespierde lichaam. We maken ook van die beelden van. Hè? Die hebt u vast wel eens gezien uh, op vakantie, ergens misschien. Maar Israël... die heeft zo'n walgelijke besnijdenis. Maar weet u wat het nou is? Wij Romeinen, wij snappen dat helemaal niet. Israël... Die heeft maar één god. Wat een armo. Kijk, wij Romeinen. We hebben heel veel goden. Kijk, dat noem ik rijkdom. Maar Israël die heeft maar één god. Begrijpt je dat nou? Weet u? Hè? Op een dag vroeg ik aan Israël van, joh, die god van jullie, hè? Die kan bij ons in ons pantheon, dat is zo'n zo galerij van, van goden en zo. Israël, die, of die god van jullie, die kan best een plekje krijgen in ons pantheon. Hè, daar is het. Uh, Oh ja, daar is het tussen, tussen Jupiter en, en Mitras en zo. Ja, daar, dat hoekje. Dan hebben we nog wel een plekje vrij voor die God van jullie. Maar weet u wat onze Romeinen nou zo irriteert? Hè? Kijk, onze goden die willen best een compromis sluiten met die God van Israël. Maar die God van Israël, die wil echt geen compromis sluiten met ons. U begrijpt het wel. De Romein en Israël, die liggen elkaar niet zo. Hè? Dat botert niet zo. En u snapt ook vast wel, als er zulke spanningen zijn, en als die spanningen escaleren, waar draait het dan op uit? Oorlog. Ik wil met u een paar ontwikkelingen bekijken, van uh, 33 na Christus tot 73 na Christus. Die spanningen waar we het net al over hadden, die escaleren. Dusdanig, dat Israël... De probleemprovincie wordt van het Romeinse Rijk. Romeinse moeders die verliezen hun kinderen, hun soldaatkinderen, in die provincie. U snapt wel, als die spanningen escaleren, dan breekt er oorlog uit. En dat gebeurde ook. De Eerste Joodse Oorlog. De Meret Hagador, oftewel de grote opstand. En de Joodse geschiedschrijver, Flavius Josephus... Die schrijft er iets over. Namelijk toen Titus en zijn Romeinse legioenen. toen die Jeruzalem en de Tempel hadden vernietigd. toen was er een compleet bloedbad aangericht. En het land. en de stad en de Tempel. waren met de grond gelijk gemaakt. En dat resulteerde volgens Flavius Josephus. Ik heb ze zelf niet geteld, maar Flavius Josephus uh, misschien wel. Flavius Josephus die zei dat er toen 1 miljoen. 100.000 Joden waren gedood. En 97.000 werden gevangen genomen in slavernij. En ongetwijfeld zijn vele anderen nog land uitgetrapt in de diaspora terechtgekomen. Als we dan wat verder in de tijd gaan, 115 tot 117, dan breekt er een tweede oorlog uit. Zogenaamde Kitos oorlog heet die. En die is vernoemd naar een Romeinse generaal. Nou, en ongeveer weer 15 jaar verder. krijgen we een bekendere oorlog. We horen aan de Bar Kokhba-oorlog. En in deze oorlog. zijn wederom 200.000 Joden gedood. Dus u snapt wel, denk ik. dat dat niet zonder gevolg is voor je land. en voor je volk. U snapt wel. Als je zoveel doden hebt. Als de hele infrastructuur in je land is vernietigd. Dat het dan niet goed gaat. Dat was het gevolg van deze serie van oorlogen. Dat Israël als land. Is vernietigd. En bezet door een grootmacht. Een militair superieure grootmacht. Valt niet tegen te knokken. Israël als volk was de uitroeiing nabij. En als collectief, hè, als geheel volk, of vermoord, of gevangen, weggevoerd, in ieder geval verdreven van dat land. Diaspora, verstrooid eigenlijk rondom heel, de, heel het Middellandse zeegebied. Zeg maar. maar dat is niet het enige. Israël als Bijbels epicentrum, zo heb ik hem even genoemd, hè, Israël is tenslotte de, de, de kern in de Bijbel, Israëls Bijbel-epicentrum, Jeruzalem en de tempel, die lagen in As. Kunt u zich voorstellen, het hele maatschappelijk leven in Israël was gecentreerd rondom Jeruzalem en de tempel. Hè? Iedereen ging drie keer per jaar met de opgangsfeesten naar Jeruzalem toe. Hè? De, de kalender was erop gebaseerd, op, op de feesten. Alles kwam tot Jeruzalem en de tempel. Maar dat middelpunt in as. Vernietigd. Maar dat is niet, nog niet het enige. Die Romeinen hè, die kregen zo'n pesthekel aan Israël. Dat ze zelfs de identiteit van dit volk. Dat ze deze identiteit ongedaan wilden maken. Wilden wegvegen. Na de Bar Kokhba oorlog werd het land Israël hernoemd. Tot Filistea. Wordt je wel eens afgevraagd wat Palestina vandaan komt? En Jeruzalem, nou ja, wat er nog van over was dan... werd hernoemd en kreeg de naam Alia Capitolina. En bovenop de ruïnes van Jeruzalem werd een nieuwe stad gebouwd, een Romeinse stad. Kortom, land vernietigd, volk bijna uitgeroeid. Het belangrijkste centrum van, van je land kapot identiteit. Maar ja, probeer ze te verdoezelen. Het doek lijkt al voor Israël gevallen, hè? Oh, kijk, daar gaat het doek. valt. Game over. Dat is de vraag. Is Israël na deze serie van gebeurtenissen game over? Is Israël nu uitgespeeld? Naar de mens gezien zou je zeggen van wel als je in die tijd leefde. En nooit was een land en een volk... Op ...deze wijze vernietigd. Is Israël game over? Nou, tijd voor een opiniepeiling. Laten we het gaan vragen. Is Israël uitgespeeld? De kerkvaderen... ...over Israël. Maar... ...ik verzeker u wel... ...als ik nu... ...hier mijn vinger over beweeg... ...en we gaan naar de volgende slide... ...dan trek ik wel een hele vieze stinkende beerput open. Bent u erop voorbereid? Kerkvader Origen van Alexandrië. Wat zegt hij? Je moet begrijpen, hè, dit het is dus net vlak na de tijd dat dus al die oorlogen hebben plaatsgevonden. Deze kerkvader, hè, een leider van het vroege christendom. Hij zegt, we kunnen vol vertrouwen stellen dat de Joden niet zullen terugkeren naar hun oude situatie, dus van voor de vernietiging. Want door samen te zweren tegen de redder van de mensheid hebben zij de meest walgelijke misdaad begaan. Dit zijn de leiders van het christendom, hè? Beseft u dat? Zodoende moest de stad waar Jezus leed worden vernietigd. De Joodse natie werd van haar land verdreven... en een ander volk, bij christenen heeft hij het dan over... is door God geroepen tot de gezegende uitverkiezing. Dus Israël is... Futsi. En wij christenen zijn geroepen tot de gezegende uitverkiezing. Ik reik vervangingsleer. Stinkt. Ja, inderdaad, het stinkt. Harder dan de liar van Daniel. Barnabas. Dit is niet, trouwens niet de Barnabas uit handeling handelingen hoor. De kompaan van Paulus. Dit is een andere. Hij wilde mij zijn pasfoto niet geven, dus vandaar even dat vraagtekentje. Wat zegt Barnabas? Hij stelt retorische vragen op een sarcastische wijze. Laten wij eens zien of dit volk, de christenen, of het voormalige volk, hè, voormalig dus nu niet meer volk, of het voormalige volk Israël de erfgenaam is. Laten wij eens zien of het verbond aan Israël toebehoort, of aan ons christenen. Waak over uzelf, zegt Barnabas. Hij wordt niet. Zoals anderen die hun zonden opstapelen door te zeggen dat het verbond zowel van Israël is als van ons christenen. Nee, het is van ons. Want Israël is het volledig kwijtgeraakt net nadat Mozes het had ontvangen. Wat vindt u ervan? Is dat een leugen of wat? Wederom wil ik benadrukken... Dit is een leider van het vroege christendom: Irenaeus van Lyon. De oude natie, hij heeft het over Israël, verwierp hem. Verwierp Yeshua, zegt hij. Zeggende: Oh, behalve Caesar hebben we geen koning. Maar in Christus is elke zegen, daarom heeft het latere volk, de christenen, de zegen weggegraaid van het voormalige volk, Israël. Net zoals Jacob de zegen afpakte van Ezou. Dus hij vergelijkt hier Israël en het christendom met Jacob en Ezou. En het christendom heeft de zegen weggeraaid van Israël. Hoezo verkrachting van de, van de schrift? Hè? Gaat hij verder. Er rekening mee houdende dat het voormalige volk, Israël... De zoon van God heeft verworpen en hen buiten de wijngaard heeft vermoord. Heeft God hen, Israël, terecht verworpen. Ik ruik die geur weer, van vervangingsleer. Stinkt. Zou je ervan vinden als zo'n man hier elke, nou ja, zondag is dan, hè, bij die gasten. Als zo'n man elke zondag hier vooraan zou staan en zulke soort dingen zou zeggen. Toen niet. Nee. Nou, dat vind ik een prachtig antwoord. Dat geeft me aan wat voor invloed deze mensen hebben gehad. Het feit dat mensen nu nog steeds zulke gedachten erop nahouden. Maar we gaan door. Cyprianus van Cartaro. Mijn onderneming omvat twee boeken van gelijke, maar beperkte lengte. Eén waarin ik heb gepoogd aan te tonen dat de Joden. Zoals van tevoren is gezegd, God hebben verlaten. Zij, de Joden, hebben Gods gunst verloren, terwijl de Christenen hun plaats hebben ingenomen. Ben je dan hoogmoedig of niet? Ook al trekt God zijn handen terug, nooit en te nimmer, nooit en te nimmer kan Israël de gunst verliezen, omwille van de aartsvaderen Abraham, Isaac en Jacob. Maar daar komen we op. Hij zegt niet alleen dat ze de gunst hebben verloren. Hij zegt ook dat ze de plaats hebben ingenomen. Arrogantie ten top. Ah, hier rommeltje over de synagoge. U begrijpt natuurlijk, hij heeft het hier niet over een gebouw. Maar de synagoge staat hier symbool voor heel Israël, voor het volk. En verwacht geen fijne preek van deze man. Hij zegt dus. Als je het een bordeel noemt, een hol van morele zwakte, het toevluchtsoord van de duivel, Satans fort, een plaats om de ziel te verderven, een afgrond van elke denkbare ramp, dan zeg je nog steeds minder dan dat het verdient. Fijne kerkvader, hè? Toch is dit weer een leider. Iemand die invloed heeft, iemand die gemeenschappen leidt. Triest, hè? Ah, Justinus de machtelaar. Die heeft ook al zo'n een fijn woord voor ons. Wij, christenen, zouden ons ook aan de besnijdenis van het vlees, de Sabbat en alle andere feestdagen houden, als we niet wisten waarom u, Israël, deze dingen moest doen. Namelijk, om uw zonde en de verharding van uw hart. Wat een leugenaar, hè? Het gebruik van de besnijdenis die u overgeleverd hebt gekregen van Abraham, is aan u gegeven als een onderscheidend teken om u, Israël, apart te zetten van de andere volken en ons christenen. Nou, van de andere volken, daar kan ik mee akkoord gaan, maar als je dan ook nog zegt van ons christenen, dan zit er weer zo'n uh, vies ondertoontje in. Hè? Maar hij gaat verder. En uh, nu komt het uh, aan licht. Wat hij bedoelt eigenlijk. Het doel hiervan is dat alleen u Israël. Het leed zou leiden dat u rechtmatig toekomt. Zodat alleen uw land zou worden verwoest. En alleen uw steden worden verbrand. Zodat de vruchten van uw land. Voor uw eigen ogen worden gegeten door vreemdelingen. Dat niet één van u Israël zal worden toegelaten om door de poorten van Jeruzalem te gaan. Wat vindt u daarvan? Wat een vervelende vent dit, hè? Nou ja, nee, sorry, ik zal het niet op de persoon spelen. Wat een vervelende uitspraak heeft die man, hè? Uw besnijdenis van het vlees is het enige merkteken... waarmee u wordt onderscheiden van de rest van de mensen. Zoals ik hiervoor al zei was dit bedoeld vanwege uw zonde, Israël. En de zonde van uw voorvaderen. En vanwege diezelfde zonde... heeft God u ook de Sabbat opgelegd. Ja. Nou, wij houden hier vandaag Sabbat... dus dan zijn wij blijkbaar ook zondaren. Nogmaals, leider van het vroege christendom. Tertullian van Carthago. Het mindere volk... Minder een aantal bedoelde die toen. Dat is het latere volk. Heeft het grotere volk, Israël, overwonnen. Beetje je, raar hè? Als je gaat spreken over wij overwinnen Israël. Zeg toch wel iets van hoe je, hoe je van binnen, hoe, hoe, hoe die radertjes rondgaan. Want zij, de christenen, verkregen de genade van de goddelijke gunst. Waarvan Israël is gescheiden. Israël is gescheiden van de genade van de goddelijke gunst. Al dus meneer de kerkvader, hè? Zijn niet mijn woorden, meneer de kerkvader. En dus zijn wij christenen, die vroeger niet het volk van God waren, geworden tot zijn volk. Door de nieuwe wet en de nieuwe besnijdenis te aanvaarden. Hieruit volgt dan dat de afschaffing van de vleeselijke besnijdenis en de oude wet is aangetoond. Ook het onderhouden van de sabbat was van tijdelijke aard. Aldus de kerkvader. Dus we zijn hier eigenlijk vandaag voor niks volgens die man. Spreekt hij de waarheid of ligt hij? Ha, Johannes Chrysostomos. Weet u, deze kerkvader, die had een bijnaam. En ik zal mij even vrij vertalen wat die bijnaam is. Goudmondje, oftewel de goedgebekte. En ik zal u laten zien waarom ze hem de goedgebekte noemden. Hij heeft een boekje geschreven, Adversus Judaios. En dan zegt hij alweer over de synagoge. Hè? En dat staat natuurlijk een symbool voor heel Israël, voor de gemeenschap. Hou je vast, hè? De synagoge is erger dan een bordeel. Het is een roversnest en een hol van roofdieren. Een demonentempel vol afgouderij. Een schuilplaats van liederlijke bandieten en zelfs een woonplaats van duivels. Joodse misdadigers komen bij elkaar... Het is een ontmoetingsplaats van de moordenaars van Christus. Zegt Johannes Chrysostomos hier, hè? Het is er slechter dan in een kroeg. Een dievenbende, een huis berucht om zijn slechtheid. Een woonplaats van ongerechtigheid. Een toevluchtsoord van duivels, een afgrond van vertoemenis. Daar word je stil van, hè? Daar word je stil van als iemand zoiets zegt. Voelt u ook die verbolgenheid van binnen? Kan je hier niet kwaad om worden? Ik wel, hoor. U weet, hè? Woorden. Met woorden kunt u opbouwen, met woorden kunt u scheppen. Maar sta bij elke kerkvader die u voorleest ook stil. Bij het feit dat woorden ook vernietigen. Geen kerkvader, maar wel wat interessante feitjes over die tijd. In de Oxford Dictionary of the Christian Church stond een leuk artikeltje over de kerk en antisemitisme. Daar staat, verschillende opeenvolgende concilies, dat zijn kerkvergaderingen, vaardigde wetten uit om sociale en religieuze contacten met Joden te beëindigen. Ja. Kunt u het voorstellen hè? dat broeder Verdoui hier staat en door de microfoon roept: ah, ah. geen contacten meer met Joden. Oh oh wacht wacht, zo'n toevoeging hè? Behalve wanneer je de Jood wil bekeren, dan mag je wel contact met hem hebben. Balgelijk, hè? Je moet weten, de kerk en het Romeinse Rijk, die lagen na verloop van tijd samen in één bed. Wij kennen dat niet in, in, in onze maatschappij, maar al redelijk vroeg in de geschiedenis. Eigenlijk, je zou, als je een officieel moment zou moeten pakken, ongeveer, ja, Nicea, wat was het, 321 na Christus. Toen waren kerk... En overheid, het Romeinse Rijk, al dusdanig vermengd dat de keizer van het Romeinse Rijk die kerkconcilies voorzat. De politieke overwinning van de kerk in het Romeinse Rijk, raar hè? Stel je voor, de politieke overwinning van de wel in Nederland. Nee hè? De politieke overwinning van de kerk in het Romeinse Rijk leidde tot gelijksoortige ontwikkelingen in de rijkswetgeving. Dus behalve dat de kerk zegt, je mag niet met de Jood omgaan, worden er dus ook vanuit de overheid worden de wetten uitgevaardigd die dus omgang met Joden verbieden. Oh je ja, behalve dat je ze wil bekeren. Hè? Nou ja, dan komen er een paar voorbeeldjes. Het Joodse patriarchaat werd afgeschaft, mochten geen nieuwe synagogen worden gebouwd. Joden mochten niet een overheidsfunctie bekleden of in het leger dienen. Kortom, wat mocht die jood nog wel? Behalve de zondebok zijn. Ik heb een vraag nu. Hè? Als u deze begrippen hier ziet. Ghetto's, pogroms, deportaties. Waar denkt u dan aan? Tweede Wereldoorlog, hè? Of, en de aanloop daarnaartoe en in de oorlog zelf. Daar associeert u deze begrippen waarschijnlijk mee, hè? ...gepraktiseerd door het christendom. De vierde lateraanse Concilie ...dwong de Jood... ...tot het dragen van speciale kleding... ...zodat hij kon worden onderscheiden... ...van de, Christus, van de, sorry, van de christen. Dragen van speciale kleding... ...zodat hij kon worden onderscheiden. Hallo, Jodenster. Ziet u de overeenkomst? is geen uitvinding van Nazi Duitsland... Uitvinding van het christendom. De fysieke scheiding van joden in een ghetto... ...was voor het eerst ingesteld in Rome door Paus Paulus IV in 1556. Ghetto's. Nee hoor, het zijn niet uitgevonden door nazi Duitsland om joden in ghetto's te stoppen. Ik ben bang dat de christenen die eer hebben. Sorry dat ik het zeggen moet. Het is niet altijd fijn hè, om in de spiegel te kijken. Maar ja, je kan er niet omheen. Moorpartijen werden opgevolgd. Hè? Dus ze zaten in ghetto's. En wat gaan ze in die ghetto's doen? Zoals je het ook in de Tweede Wereldoorlog had. pogroms uitvoeren die wijken binnenvallen. Joden vermoorden huizen, platbranden. Moorpartijen werden opgevolgd door uitzettingen. Met name uit Engeland, Frankrijk, Spanje, Portugal. En rond 1500 was Europa grotendeels vrij van Joden. En zij die er nog waren? Die leefden zeer ernstig belemmerd. Het is wat, hè? Vindt u het heftig? Ha, ah, dan komen we bij de reformatie aan. De reformatie. Johannes Calvijn. wat denkt u? Toffe kerel. Hun, en ik zie het over de Joden, hè, hun verrotte en onbuikzame koppigheid verdient dat zij oneindig worden onderdrukt. Zonder behoudendheid of einde. Dat zij in hun ellende sterven zonder iemands medelijden. Echte christenen, deze man. Echte Christen. Ah, de held van de reformatie. Luther. Je moet weten. Vriend Luther. Je had een boekje geschreven. En dat boekje heet Over de Joden en hun Leugens. Dat je voorstellen, hè? Dat je zelf een heel boekwerk erover gaat schrijven. En dan je boek noemt hey, Over de Joden en hun Leugens. Durft u het aan, om te kijken wat Luther heeft gezegd? Wat zullen wij christenen doen... met dit verdoemde verworpen ras der joden? Die man moet even afkoelen. Ten eerste. Als hij zegt ten eerste, dan betekent meestal dat er een opsomming komt. Hè? Dus we zijn er nog niet zomaar vanaf. Ten eerste. Hun synagogen zouden in brand moeten worden gezet... En wat niet wordt verteerd, moet worden bedolven onder modder, zodat niemand er ooit nog een smeulende kool of steen van ziet. En dit zou moeten worden gedaan voor de eer van God en het christendom. Zodat God mag zien dat wij christenen zijn en wij niet zonder meer hebben getolereerd of goedkeuring hebben gegeven aan de publieke leugens en vervloeking van zijn zoon en zijn christenen. Hmm. Volgens mij hè, moet die man zelf worden gereformeerd. Ten tweede, hun huizen moeten gelijkerwijs worden afgebroken en vernietigd. Want zij beramen daar dezelfde dingen als in de synagoge. Hierom zouden zij onder één dak moeten worden samengebracht. In een stal. Zoals zigeuners. Zodat zij zich realiseren dat zij niet de meester zijn in ons land. maar miserabele gevangenen. Die met bitter ween klagen voor het aangezicht van God. De held van de reformatie. Ja, weet je wat nou het probleem is? Katholieken zijn eigenlijk protestanten. Want die protesteren tegen alles wat Java heeft ingezet. Dus een katholiek is eigenlijk gewoon een protestant. Maar de protestanten zijn gewoon weer protesterende katholieken. Maar dat heeft hij gedaan in 15 zoveel, weet je. Ja, dus nog in zijn leven. Het zit zo bij Luther, toen, euh, toen zijn reformatie niet aansloeg onder de Joden. Toen werd hij heel bitter over de Joden. En toen ging hij zijn boek schrijven over de Joden en hun leugens. Ten derde. Hun gebedsboeken en Talmud moeten hen worden ontnomen. Daarom worden afgoderij, leugens, vervloekingen en heiligschennis onderwezen. Sorry hoor dat het zo heftig is, maar. Moet maar. Ten vierde: het moet een rabbisch worden verboden op straffen van de dood om nog iets te onderwijzen. Ten vijfde: een paspoort en reisbevoegdheden moeten jood worden verboden. Zij hebben niets te zoeken in de landelijke gebieden, want ze zijn geen nobelen, geen overheidsfunctionarissen, geen handelaren of dergelijke lieden. Laat ze maar thuis blijven. Prinsen en nobelen. Als jullie de weg niet op legale wijze afsluiten... ...voor zulke uitbuiters... ...dan moeten er troepen tegen de joden optrekken. Want zij, en dan heeft hij het wel over die troepen... ...want zij leren van dit pamflet... ...wat de joden zijn. En hoe hen te behandelen. En dat zij, de joden, niet moeten worden beschermd. Je moet niet... U kan niet de Joden beschermen tenzij u, nobele, in de ogen van God wil delen in een gruwelen. Onbegrijpelijk hè, dat die man wordt verheerlijkt in de protestantse kringen. Ik heb hem even samengevat van gemaakt, want hij gaat maar door, hij gaat maar door. Zoveel slides kan ik niet eens in mijn bestandje kwijt. Maar hij zegt dan: zodat u en wij allen vrij mogen zijn van deze onduldbare duivelse last de joden. Zo'n wanhopige, door en door slechte, giftige en duivelse partij zijn de joden. Zo zijn ze al 1400 jaar en nog steeds zijn ze onze plaag, de pest en onvertuinlijkheid. Ja, wij zegt wie Abraham en zijn nageslacht zegenen, die zegen ik. Hij zegt ook, wie Abraham en zijn nageslacht vervloeken. Hoe klinkt dit? Een christen heeft geen bittere en ergere vijand dan de Jood. Aldus Luther. Hij zegt, laat de overheid de Joden aanpakken. Op de manier zoals ik heb voorgesteld. Laat het tot u doordringen. Laat de overheid hen... de joden aanpakken... op de manier zoals ik heb voorgesteld. Weet u... Luther heeft ze zin gekregen. Sorry dat ik u deze beelden moet tonen, maar... het is niet anders. De kerkvaderen... en meneer Luther... die hebben een immense invloed gehad... op wat daar in Duitsland... ...nou ja, meer plek in Europa, is gebeurd. Ik zal u een paar voorbeeldjes laten zien... ...van de invloed die Luther heeft gehad. Julius Strijger... ...dat was een, uh, een redacteur... ...van de nazi-staatskrant... ...der Stürmer. En, uh, nou ja, u begrijpt wel... heel nazi-Duitsland... ...werd voorgelicht via deze krant. Dus, u begrijpt dat deze meneer uh, Strijger... ...heel veel invloed had... Wat zei Streicher over dat boekje van Luther? Over de Joden en hun leugens is het meest radicaal antisemitische traktaat ooit gepubliceerd. Zeg wat hè, als een nazi. Als die zegt dat het werk van Luther het meest radicaal antisemitische traktaat is dat ooit is gepubliceerd. Zeg maar wat hè. Bernhard Roest. Roest, ik ben niet zo goed in Duits eigenlijk, maar... Minister van, uh, ...Hitlers minister van Onderwijs. Hij zegt... ...sinds Maarten Luther zijn ogen sloot... ...is er onder ons volk... ...niet meer een zoon... ...zoals hij opgestaan. Maar... ...het is besloten dat wij de eerste zijn... ...die Luth Luthers terugkeer aanschouwen. De tijd waarin men de namen van Hitler en Luther... ...niet in één adem mocht zeggen... ...is voorbij... Ze horen bij elkaar. Nee? Ze zijn van dezelfde oude stempel. Zeg wel wat hè? over hoe meneer Kopstuk in het nazi-regime dacht over Luther. Hoe ze zich hebben laten beïnvloeden. Hoe ze inspiratie haalden uit Luther. Ah, meneer Sassen, Je had in de, in de tijd, vlak voordat de oorlog uitbrak... Had je een, de meneer Sassen. Dat was een, uh, ja, een, een leider in een Duitse alliantie van kerken. Je had, in Duitsland had je dus uh, een alliantie waarin allerlei kerkgenootschappen zaten. En die uh, Sassen, die was daar een leider van. En toen de kristal... Wie, wie kent dat trouwens, de kristalnacht? Wel eens verhoord? Ah, Oké, okay, de meesten kennen het wel. Nadat de kristalnacht had plaatsgevonden... ...zei deze meneer Sasse op een hele vreugdevolle wijze... ...want hij was helemaal blij om, uh, vanwege een bepaald feit. Hij zei toen... Ah, ...op 10 november 1938, op Luthers verjaardag... brandden de synagogen in Duitsland. Hij was helemaal verheugd dat de gestandaard nacht samenviel met de verjaardag van Luther. Het Duitse volk moet luisteren naar de woorden van de grootste antisemiet van zijn tijd... En hij noemt Luther de waarschuwer van ons volk. Zeg wat, hè? Wat voor invloed Luther heeft gehad. En uiteraard de kerkvaderen ook. En kerkvaderen op Luther. Lucy Dawidowicz, dat is een uh, Amerikaans-Joodse historicus. En uh, zij heeft heel veel onderzoek gedaan naar de invloed van het christendom... op de totstandkoming van de holocaust. Zij zegt... Hoewel het moderne Duitse antisemitisme zijn wortels heeft in het Duits nationalisme en christelijk antisemitisme. Het fundament hiervoor werd gelegd door de Rooms-Katholieke kerk waar Luther op verder bouwde. Dus er is gezamenlijke schuld. Niet alleen Rome, net zo goed ook de reformatie. Weet u wat het probleem is? Als, de, als je mensen hebt die leiders zijn, kerkleiders in dit geval, kerkvaderen, en deze mensen hebben die mentaliteit die we nu hebben gezien, die kijken door een bepaalde bril. Een antisemitische, anti-judaïstische bril. En zoals u al hebt kunnen zien, zit dat niet alleen in het verstand, maar ook in het hart dit is een ziekte. Weet, we hebben in de wereld heb je AIDS. Je hebt de Mexicaanse griep. Je hebt noem maar op. Maar er is één ziekte die veel ouder is. En één ziekte die veel wijder verspreid is. En bijna iedereen heeft er last van. Of last van gehad. Het heet antisemitisme. heet die ziekte. Zoals je hebt kunnen zien waren de harten en het verstand ermee gevuld. En wat krijg je als dit soort mensen... De schrift gaan interpreteren. en de theologie van het christendom gaan ontwikkelen. Wat denkt u dan? En wat gebeurt er dan. als ze ook he, in, in, in die uh, hoedanigheid. de joodse plek toekennen? Dit gebeurt van concilie tot concilie, van vergadering tot vergadering. Dan gebeurt er iets. Als je deze mensen hebt die bepalen hoe de leer in elkaar zit. Dan kan het niet anders dan dat er een deur wordt opengezet. Naar een breuk. Dan ontstaat er iets wat anders is dan wat wij in ons woord hebben. Wat wij hier beleiden op Dan Ontstaat er het geloof van de christelijke kerk. Als mensen zo over Gods volk denken, dan kan het niet anders. dat deze mensen zich losmaken van hun oorsprong. Onze oorsprong, en laat ik het anders zeggen, u moet weten, dat het geloof wat de apostelen hadden, en de groep waarbij ze hoorden, hoe raar het in onze oren ook klinkt, de apostelen hoorden bij een groep die binnen het judaïsme van hun tijd viel. De groep van de apostelen die werd wel de weg genoemd, of de, de, de secte, dat is een oud woord voor hè, denominatie. De secte van de Nazarene. En de secte van de Nazarene was gewoon een stroming binnen het judaïsme van Jezus de tijd. Tuurlijk hadden ze meningsverschillen met name één groot meningsverschil. Maar desalniettemin, het geloof van de apostelen werd beleden binnen een stroming die viel binnen het judaïsme van Jezus de tijd. Klinkt raar hè, in onze oren. Maar er is genoeg historisch materiaal om dat te ondersteunen, wat ik nu zeg. Maar, het geloof van de kerk is duidelijk niet het geloof van Israël. De bijl is vele malen gehanteerd. Ik heb hier even een denkbeeldige bel vast. En die bel werd keer op keer. Daar gaat de Sabbat. Daar gaat God dus één. Nou, u snapt het wel. Israël, het verbondsvolk, werd, nou in hun optiek dan, hè, vervangen door de kerk. Israël zou zijn vervloekt en de kerk uitverkoren. De Jood werd systematisch gedemoniseerd als Christusmoordenaar. Nou ja, duivelskinderen, misdadigers, noem het maar op. Is wat, hè? als je dat trouwens bijna 1900 jaar volhoudt. Om iemand keer op keer maar Christusmoordenaar dit, dat, dat en dat te noemen. En Denk eraan, woorden kunnen opbouwen, maar ook afbreken en vernietigen. De burgerrechten van de Jood die werden systematisch afgebroken. Joden mochten geen beroepen meer uitoefenen. Joden mochten niet bij de overheid dienen. Ze mochten geen... Uh... Er zijn zoveel dingen te noemen. En sommige kerkvaderen, zoals u al deels hebt kunnen lezen... die zetten zelfs aan tot genocide. Ooit zelfs stilgestaan. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat iemand die zich christen noemt... taalbezig, daarvan wordt aangezet tot genocide, tot volkerenmoord u weet in handelingen 15 zien we dat het hoofdkwartier van de gemeente, van de volgelingen van Yeshua was in Jeruzalem u snapt wel na al deze ontwikkelingen dat ze natuurlijk niet in Jeruzalem blijven met hoofdkwartier werd verhuisd naar Rome de Sabbat die werd vervangen dat houden we van de zondag ja, maankalender. In de Bijbel hebben we een maankalender ingesteld door Jawe zelf. Die werd vervangen door een heidense zonnekalender. En die kalender die gebruiken u en ik nog elke dag. Ja, ooit erbij stilgestaan waarom het zondag is. Ja, bijvoorbeeld. Dagen en de maanden van de kalender die wij hebben zijn vernoemd naar afgoden. He? Maart, vernoemd naar Mars de oorlogsschot van de Romeinen logisch gevolg dan ja, feesten die werden vervangen he? Pesach werd vervangen door Pasen of ze werden afgeschaft ik noemde Pasen u heeft wel eens gehoord van keizer Constantijn, denk ik he? zal ik u nog een keer apart onderwijzen Keizer Constantijn. Ik zei al, de, de kerk en de overheid. het vermengde zich. Keizer Constantijn, die zat een concilie voor. Het concilie van Nicea. En op die concilie heeft Keizer Constantijn letterlijk gezegd. dat ze niks te maken willen hebben met die verrotte Joden. Zijn woorden, niet de mijne. En dat ze daarom, op grond daarvan. dus op grond van antisemitisme is het gewoon. wilden ze. Dus het feest loskoppelen van Pesach. Omdat ze het niet wilden doen zoals de Joden doen. En toen Pasen. Verbod op heidendom werd ingeruild. Het heidendom werd omarmd. Ik had het net al over die Constantijn, hè. Constantijn, dat was een uh, zonaanbidder. Hij was iemand van de mithras godsdienst Mitras de, was heel populair onder de soldaten, van de, onder de legioenen van het Romeinse Rijk. En dat had alles te maken met de aanbidding van de zon. Op een dag, en dat lezen we in. Uh, ik heb het hier niet op staan, maar in de, in de kerkhistorie van Eusebius. Dat is ook een kerkvader uit die tijd. Die heeft geschreven dat op een dag Constantijn. zag hij in de zon, zag hij in kruis. En toen zou hij hebben gehoord dat Jezus tegen Constantijn zei, in dit teken moet u veroveren. Dus Constantijn zag een kruis in de zon en Jezus had dan gezegd dat hij in dat teken moest overwinnen. En Constantijn had toen een motto. En hij noemde dat teken, het teken van de onoverwinnelijke zon. De zon die alles overwint. Oeh, weet je? Constantijn is eigenlijk ook een, een, een pragmaticus. Hè? De zon, komt dat even goed uit? Wordt Yeshua in Malachi, geloof ik? Wordt Yeshua daar niet de zon der gerechtigheid genoemd? Hmm. De zonaanbidder, maar ja, Jezus is ook de zon der gerechtigheid. Snapt u gezien de achtergronden? Dat dingen wel heel makkelijk... ...beginnen te vermengen dan. Ander voorbeeldje. Kerst. Denkt u echt dat... ...dat Yeshua op 25 december... ...is geboren? Nou ja, de meesten van u weten wel... ...dat dat de fabeltje is. Er was iets anders aan de hand... ...25 december. Er werd er namelijk een feest gehouden. Hè? En het gebruik... ...bij dat feest was dan... ...dat ze naar het bos gingen... ...brachten ze een beltje mee hakten ze een boompje uit het bos, zetten ze op de straathoeken neer, gingen ze versieren met verlichting. En dat had als doel om eer te brengen aan de zon en andere objecten die licht geven, zodat de donkere winter maar snel voorbij mag gaan. Maar goed, het zijn maar een paar voorbeeldjes, maar ja, we zegt dat wij die heidense praktijken de ver van daar moeten blijven. Het christendom, helaas, begon het te omarmen. Ah! Shema Yisrael, wij, Eloheinu, ik Echad. God is één. Maar later, God is drie-enig. Moeilijk onderwerp, maar... God is drie-enig is niet een eeuwenoude leer... Maar ik zou zeggen, het is een latere leer dan de leer van het Shema dat God één is. Ik hoef er waarschijnlijk niet te veel over te zeggen, want u begrijpt het wel. De zoon van God. We later God de zoon. De Bijbel rept nergens over God de Zoon. We vinden alleen de uitdrukking: de zoon van God. Het evangelie van Yeshua hebben we laatst een preek over gehad, werd het evangelie over Jezus. Nou ben ik er niet op tegen om Jezus te zeggen hoor, want Paulus heeft in het Grieks gewoon Iesus Jezus geschreven. Dus helemaal niks mis mee. De brieven van Paulus, die hij in het Grieks heeft geschreven, ik kan het u honderden voorbeelden van laten zien, in het Grieks staat echt Ie Jezus. En ik heb wel genoeg bewijs gezien dat Paulus Iesus Jezus heeft geschreven. In de Bijbel vindt het patroon dat iemand wordt gered en vervolgens gaat die heiligen. Israël werd gered uit Egypte en vervolgens werd het godsverbondvolk. Een heilig priestervolk. Althans, dat moest het worden. Door heel de hele Bijbel heen zie je het patroon van redding. En daarna volgt heiliging. En dit werd vervangen door heilige sacramenten. En als je al die sacramenten had doorlopen, dan, uh, ja, dan was je er wel. Doop op grond van getuigenis werd vervangen door zuigelingendoop. Kortom, Israël werd vervangen door de kerk. En het geloof van Israël werd vervangen door het geloof van de kerk. En weet u, ik ga u nu iets vertellen en u gaat het echt niet leuk vinden. Toch moet ik het vertellen. Weet u, ik ga het u gewoon zeggen wat er op staat. Het christendom is een separatistische religie. Zoals u heeft kunnen zien, die geboren is. Motieven van antisemitisme. Anti-Jodendom. Sorry dat het zo hard klinkt, maar het is een afscheidingsbeweging die haar kans schoonzak ...omdat het Romeinse Rijk Israël knock-out had geslagen. De vroege leiders van uw christendom die zagen hier in het bewijs dat God de natie van Christusmoordenaars had vervloekt en verworpen. Of om het in de woorden van een kerkvader te zeggen. De joden hebben Gods gunst verloren. En de christenen hebben hun plaats ingenomen. Maar u weet. Een wijs man, die bouwde zijn huis op een rots. Maar de kerk, die is gebouwd op de vervangingsleer. En u weet wat er met een gebouw gebeurt als het fundament niet deugt. weet u, dat is niet het enige... In Javens wordt staat dat een ieder die zijn broer haat, die zal een moordenaar. En als, als dat zo is, dan is Israël wat duizend keer en meer vermoord door de kerkvader. De stichters en leiders van hun christendom. Israël hè, kent een lang bestaan van, van onderdrukking. Ongeveer 400 jaar slavernij in Egypte veroverd en verdrukt door Assyriërs, in ballingschap gebracht door Babyloniërs, aan genocide ontsnapt, de tijden van de Perzen, vechten voor je voorbestaan toen, de Grieken, toen ze door de Grieken werden overheerst, denk maar de Maccabeën, haast worden uitgegroeid door de Romeinen. Echter, al deze rijken, die hebben Israël na uit een paar honderd jaar onderdrukt, elk rijk. Het christendom daarentegen, ...heeft sinds de vernietiging van de tempel... ...bijna 1900 jaar lang... ...Israël gedegradeerd... ...tot het voormalige... ...verworpen en vervloekte volk van God. Bijna 1900 jaar lang... ...is de Jood gedemoniseerd... ...als Christusmoordenaar... ...verdoemd ras van duivelskinderen... ...de pest... ...onze plaag... aanbidders van demonen, criminelen... ...en veroorzakers... ...van... ...van economische crisissen... ...of ziektes of andere rampen... ...het is in christelijke landen... ...onder christelijke bevolkingen... ...onder christelijke overheden... ...en christelijke leiders... ...dat joden het doel waren... ...en slachtoffer... ...van kruistochten... ...geweldscampagnes... ...opsluitingen in ghetto's... ...pogroms... ...deportaties... Bijna 1900 jaar lang is er in de christelijke wereld in Europa een atmosfeer opgebouwd. Waarin de meest gruwelijke massamoord uit de geschiedenis van de mensheid kon plaatsvinden. In een land van Maarten Luther. Hè, de man die zei dat een christen geen ergere vijand heeft dan de Jood. In dat land, een protestant christelijk land kon de holocaust plaatsvinden. Pak maar alvast een steen, want wat ik nu ga zeggen vindt u echt niet leuk. Tot toedoen van het christendom heeft de Jood bijna 1900 jaar lang hel op aarde ervaren. En het klinkt hard wat ik nu ga zeggen, maar in dat opzicht is het christendom de meest succesvolle onderdrukker van Gods volk. Ik weet niet hoe het met u zit, hè? maar ik ben klaar met deze religie. Ik wil terug naar de wortels. Ik wil terug naar het geloof van Yeshua.